Mark Visser met het NOS Een Nederlandse militair heeft zich waarschijnlijk aangesloten bij IS in Syrië. Het ministerie van Defensie zegt ervoor aanwijzingen te hebben. Het is een sergeant van 26 van de luchtmacht. Hij is geschorst en zijn toegang tot informatie en systemen is ingetrokken. Het OM doet onderzoek. Het is de eerste keer dat een actief dienende Nederlandse militair naar een jihadgebied vertrekt. Minister Hennis noemt de situatie onaanvaardbaar. Ongeveer 100 varkenshouders vragen met een ludieke actie bij de Tweede Kamer aandacht voor hun financiële problemen. Ze krijgen minder voor hun vlees dan collega's in andere EU-landen en ze eisen dat dat verandert. Voor de ingang van de Tweede Kamer delen ze broodjes Benham uit en vragen voorbijgangers 20 cent te geven als symbolische steun. Dat is volgens de varkensboeren het bedrag dat hun collega's elders in de EU meer ontvangen voor een kilo varkensvlees. De Hongaarse premier Orbán vindt dat de Duitse regering een oplossing moet zoeken voor het vluchtelingenprobleem in zijn land. Ze willen allemaal van Hongarije naar Duitsland gaan, zo zei Orbán in Brussel na overleg met voorzitter Schulz van het Europees Parlement. Orbán kondigde aan dat zijn regering op korte termijn met een nieuw pakket maatregelen zal komen om de stroom asielzoekers bij de Hongaarse grens in te dammen. De politie mag stoppen met de bescherming van deurwaarders als onderdeel van de acties voor een betere CAO. Dat heeft de rechter bepaald in een kort geding dat minister van de Steur heeft aangespannen. Volgens de beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders zijn er nu al nauwelijks ontruimingen, omdat deurwaarders niet meer per definitie bescherming krijgen van de politie. Het weer, er trekken vanuit het westen weer buien over het land. Verder schijnt van tijd tot tijd de zon en het is het 16 tot 18 graden. Morgen vallen overal opnieuw buien, ook weer met kans op onweer. Het blijft verder koel, met maximaal rond 16 of 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Op de A10, de ring van Amsterdam, staat bij Westpoort een file van 2 kilometer door een kapotte auto. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zo, dit is in ieder geval een beter begin dan het eerste uur... want toen wilde de minidisc geen geluid geven. Nu wel. Tweede uur van Matchbox. En we hebben weer een uur heerlijke muziek. We beginnen zometeen met de Steppenwolf... uit 1968 met Born to be Wild. En dan de Rolling Stones met Poison Ivy. Veel plezier. And with the wind. All right. Clark 5 door de Hollies, Manfred Mann, de the Paramounts. De the Paramounts dat waren de voorlopers van Procol Harum. En ook dus door de Rolling Stones, Poison Ivy uit 63. En we begonnen met Steppenwolf en Born to be Wild. Ik zou nu met instrumentalen gaan draaien. <laughs> maar dat gaat even niet door. Het wordt gewoon een andere. Otis Redding. and I can't turn you loose. MUZIEK Ik had toch graag eens een keer een optreden van Otis Redding meegemaakt. Ik denk dat je totaal vermoeid naar buiten was gegaan. Denk ik zomaar. Helemaal over de top met zijn optreden. Maar een geweldig artiest. I can't turn you loose. We gaan even wat rustiger aandoen met Robert Palmer van zijn LP Clues. Hier is Johnny en Mary. This is good. Really de LP Clues uit 1980 was dit uh, Robert Palmer met Johnny en Mary. Ja, oh, oh, ja, ja, ja, ja, ja. je krijgt maar voor één keer betaald, hè? Oh, voor de rest je mond houden. Volgende week mocht je misschien weer. Hij ging gewoon opnieuw beginnen. Niet doen. Um, we gaan naar een zangeres nu. En een zangeres met een uh, hele grote belofte in haar stem. Een uh, sopraan. En zij zou uh, groot worden in de wereld van opera... Een coloratuur-sopraan. En zij was in staat om vier octaven te halen. Maar haar belangstelling ging meer uit naar de populaire muziek. En dat werd het dan ook voor Minnie Ripperton. Hier is Loving You. do mm -hmm. Toen ze in staat is, Minnie Ripperton van de LP Perfect Angel Loving You. En Angel, zij is inmiddels toegetreden tot het Legioen der Engelen. We gaan even wat aan uh, reggae doen met The Third World. Op 100 hit uit 1979, The Third World, and now that we found love. In 1959 bracht RCA een LP uit van Elvis Presley. De tweede in de serie Gouden platen, En deze kreeg de titel mee 50 Million Elvis Fans Can't Be Wrong. En op die LP staat dit nummer, A Big Hunk of Love. The morning came, the morning went Pack up your money, pick up your tent Feel safe. Van de LP Sweetheart of the Rodeo waren dit de birds... met een Bob Dylan-compositie. You Ain't Going Nowhere. Het is tijd voor de Beatles, voor hun volgende single. En uh, zij beschouwden het zelf, Ticket to Ride, daar gaat het over... als uh, zo'n beetje de allereerste hard rock plaat. Nou, daar valt het natuurlijk over te twisten. Uh, maar uh, het kwam in de richting, laten we het daarop houden. En de b-kant Yes It Is, daar wilden ze eigenlijk This Boy... het nummer achterkant van uh, I Want To Hold Your Hand... Wilden ze er nog eens even dunnetjes over doen en dan beter. En toch vonden ze dat ze er niet in waren geslaagd. Op 9 april 1965 kwam deze dikke ticket to ride en uh, Yes, it is uit in Engeland. We'll yeah. be In spite of you. It's true. Yes, it is. It's true. Yes, it is. I could be happy with you by my side if I could forget her. Of you it's true. Yes, it is, it's true. Yes, it is, it's true. Het waren de Beatles met hun single Ticket to Ride en yes, it is. De volgende single is Help, maar die hebben we een paar weken geleden al gedraaid. Vanwege het feit dat de LP 50 jaar geleden werd uitgebracht. Dus gaan we die uh, single daarop volgend doen. Volgende week Daytripper en We Can Work It Out. Dan weet je dat vast. Uh, we gaan nu een plaat draaien voor mijn oudste dochter... ter morele ondersteuning. En het is een plaat van Peres Prado. En die heet niet voor niks Patricia. Dat was het orkest van Peris Prado met uh, Patricia. En aan de lijn hebben wij wederom Jonas, die uh, op de paal zit als verzet tegen de windmolens. Jonas, goeiemiddag. Ja, ik zit hier momenteel uh, lekker droog nog steeds, alleen de wind is een uh, ja. Ja, minpuntje. <laughs> ja, van vandaag. Maar ik heb uh, hele mooie glazen ramen die ik uh, net heb onderhouden, of uh, gewassen. Dus je kan weer even een eentje en, uh, verkijken. Ik kan even ver kijken en ik zit lekker uit de wind. Oké, okay, maar uh, heb jij ook nog beschermende kleding aan tegen, tegen alle storm en regen? Ja, nou, ik, heb, uh, ik ging omhoog in een uh, korte broek. <laughs> ja. En zo zal ik ook naar beneden gaan, omdat het dan hoog water is. Ja. En uh, bovenaan heb ik een jongensbroek aan. En gewoon uh, ja, mijn eigen kleding, gewoon een t-shirt. En dan nog het uh, verzet t-shirt eroverheen. En uh, nog een vest. Je hebt het niet echt koud. Nee, momenteel. Ik heb het echt niet koud. Nou, goed en, zo. Uh, ik heb ook nog een ZFM-jas, dus die is ook nog uh, winddicht. Precies. Nou, ik zie hier vanuit, uh, vanuit de studio dat de wind behoorlijk begint aan te trekken. Daar heb je ook last van? Ja, ik ga heen en weer. Oh, oké. Okay. Ik, ah. ik schud aardig hier. Hij staat wel stevig, toch, hè? Ja, absoluut. Er staat vier meter de grond in. Dus daar heb, ik ah, okay. van. Ja. Um, heb je nog uh, mensen om je heen, of uh, is het heel rustig? Nou, ik had net mijn vaste groepje weer, uh, Maurice Mulder en uh, Willem Bruist. En die kwamen uh, met de swoos, kwamen ze aan van... ik heb een boek voor je van Marco Temes. En dat waren uh, bitterballen. Kijk, dat is een goede zaak. Dus, uh, ik bruist goed uh, op deze hoogte. <laughs> dus ze hebben wel gesmaakt, hoop ik, hè? Ja, nee, ik word heel goed verzorgd hier. Helemaal prima. Helemaal prima. <laughs> um, nou, we, over een uurtje zijn we weer bij je terug... Ja, dat is dan denk ik alweer de laatste, of niet? Uh... Kijk hoor. Nee, nee, de ene laatste. Ja, de ene laatste, ja. Maar dan, dan, uh, dan, dan, dan horen we graag weer even wat van je. Dat uh, gaat helemaal goed komen. hopelijk ik dan nog wat nieuwtjes heb voor jullie. Nou, dat hoop ik ook. Dat zou wel leuk zijn, natuurlijk. Hé, hey, sterkte daar. Absoluut. En tot de volgende ja, uur, hè? Bedankt, Joep. Yes. Dag. Doei. Got Got a horse between my knees And I'm gone to Arizona Pardon me, boys, if you please I have been a desperado Raped in pillies across the plain Now I'm gone to Arizona Just a ride. My brides in Tennessee, so I'm going to Arizona. 40 jaar oud. Rider in the Rain van Randy Newman uit 1977. Dan gaan we even naar een compositie van Rob en Verdi Bolland. Schreven ze een beetje samen met Falco en die zong het ook. Hier is Genie. Kom maar, Genie. Ja, daar komt ze.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 was van de LP The Works uit 1983 en de compositie van John Deacon. Zijn we alweer toe aan de allerlaatste van deze matchbox, nummer 41? En die komt van de Nederlandse duo Maywood uit 1980. Mother, how are you today? Dat was hem weer. Matchbox nummer 41 op deze 3 september 2015. Weer graag gedaan de afgelopen twee uur. En de komende twee uur gaan we gewoon verder met de muziek Boulevard Live. Maar dan onder de bezielende leiding van de heer H.J. Wassenaar, bekend van radio en telefoon. Uh, veel plezier met Hans meteen natuurlijk, en wij zijn graag terug de volgende week met de volgende matchbox. Fijn weekend. Oh Shannon just we do smiling through. Don't sigh, don't cry. Bye bye, bye bye, blues. Ja, en dan hebben we zomaar nog even 10 seconden over. Maar daar hebben Les Paul en Mary Ford geen moeite mee. Veel plezier om. Bye bye, blues.